Mautschreurs met het NWS journaal. Sherpas gaan op de Mount Everest in Bergen. Het is de bedoeling dat hij naar Nederland wordt gebracht. De Nederlandse klimmer overleed zaterdagnacht aan hoogteziekte... kort nadat hij op de top was geweest. Het lichaam van Arnold is nu in een kamp op bijna 8 kilometer hoog. Pas als het na 6,5 en een halve kilometer hoogte is gebracht... kan het worden opgehaald met een helikopter... Agenten van de Nationale Politie blijven nog zeker een jaar rijden in een Volkswagen. De voormalige justitieminister Opstelte besloot eerder... dat het contract met de leverancier niet zomaar zou worden verlengd. In 2014 bleek namelijk dat de belastingbetaler mogelijk te veel heeft betaald... voor de aanschaf van de dienstwagens. Verder zouden politiemensen zijn omgekocht. Maar de Volkswagen leverancier ontkent dat. Een alternatief voor Volkswagen is er nog niet. Het is de politie nog niet gelukt contracten af te sluiten met nieuwe leveranciers... Dat had voor 1 juli dit jaar moeten gebeuren. Go Ahead Eagles promoveert weer naar de eredivisie. De uitwedstrijd tegen de graafschap eindigde in 1-1. Of de graafschap nu degradeert is nog onduidelijk. Na afloop van de wedstrijd stormden supporters van de graafschap het veld op... en schopten en sloegen spelers van Go Ahead Eagles. Die gingen onder begeleiding van stewards en politie het veld af. Morgen wordt Go Ahead in Deventer gehuldigd. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het Iraakse leger adviseert inwoners van Fallujah de stad te verlaten. Er komt een offensief om terreurorganisatie IS te verjagen. Fallujah was in 2014 een van de eerste steden die door IS werden veroverd. De stad is omsingeld door het Iraakse leger... en milities die meevechten met de regeringstroepen. Burgers die niet weg kunnen moeten met een witte vlag aangeven waar ze zijn. Wanneer het offensief begint is niet bekend. Het weer de komende uren op steeds meer plaatsen regen. Ook vannacht en morgen overdag is het nat. Vooral in het zuiden en midden kan veel regen vallen. Het wordt tussen 14 en 16 graden. En dit was het NRS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat 9 kilometer file tussen knooppunt Hoevelake en de afrit Soest. Tot zover de verkeersinformatie.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 Iets minder dan 6 minuten te verrijden. Dus de, uit, de einduitslag volgt later dit uur. Nog Ten, even tennis, tussenstand nog steeds uh, onveranderd. En dan hebben we het natuurlijk over de eerdivisie gemengd tennis van de KNLTB. Leimonias uh, ontvangt uh, TC Zandvoort. De tussenstand is nog steeds 2 tegen 0. We houden nu op de hoogte. Uh, kwart over vier gaan we natuurlijk de uh, pit report doen. Uh, we kijken samen nog even met Max Verstappen terug.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 Dus ik zou zeggen, ook genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren naar je lokale zender. Zie FM op deze wat druilorige zondagmiddag. En hier is Mike Posner. I took a pill and he bezoed. To show of feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to poom.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 ZE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 En uh, gevolgd door. Uh, die heb ik even niet mee kunnen <laughs> we houden. het Vooral <laughs> nog op Jamie Green en extra. Mocht dat anders zijn, dan hoort hij van mij. Tussenstand, tennis hebben we het dan over. Eredivisie gemengd tennis. Nog steeds Leo Lemonias tegen Zandvoort 2-0. Oké, okay, tot zover het Formule 1-nieuws en het uh, autosportnieuws natuurlijk. En wat ook de DTM hebben we even meegenomen in dit blokje. Timo Klok dus de winnaar van vandaag. I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 to the ground, pick it up for me, look back at it all, I'm for me, put it work like my time She she riding like a 63, I'ma buy a new CELINE, let her ride in the forest with me, oh, she the bank, I'm her boo, and she down to break the rules, ride it down, she gon' go, I'm gon' juice, she finesse, I fight up, she take that, put it voor de maandag. Work from home. Ja, lekker. Je de single van uh, Fifth Harmony... op de zondagmiddag van uh, CFM Zandvoorts. Uh, en we schakelen maar door, hè. We zijn nu weer uh, bij de Giro... die we verder gaan volgen. Ja, nog even, uh, even een updateje. Oh. oh, nee, oh, jou ja, of niet? Nee, nee ja, Oké, okay. Ja, mag wel, hoor. Nee, nee, nee. nee reen, nou ja, ga, ga maar door. Kom door. op, hup, update. Goed. Uh, <laughs>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 En dan is Con un beso, Ik wil acabar. Ese sufrimiento. Ik te hace llorar. No way.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 Play. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name.